Nu met die inspiratie. Luisteraars, welkom bij de twaalfde uitzending van Inspiratieradio. Wij zijn Christel van Wingerde en Richard Buizenek en wij presteren gra presenteren graag voor u het programma Inspiratieradio. Dit programma behandelt onderwerpen over geaarde spiritualiteit en toegepaste psychologie, aangevuld met inspirerende muziek. We hebben een uh, leuke gast vanavond, Stef de Beurs uit Hoorn. Welkom Stef. Dag Richard. Dat je helemaal naar het Zandvoortse wil, uh, wil komen. We gaan straks nog wel uitleggen waarom we jou hebben uitgenodigd voor deze uitzending. Okay. We gaan straks uh, luisteren naar uh, Gabriella's uh, song van Helen Showholm. En dat uh, komt uit de muziek As It Is In Heaven. En een stukje vertaling van dat Zweeds. Dat heeft uh, onze Herman uh, Vleitig uh, van een website uh, geplukt. Ik wil graag voelen dat ik mijn leven leef. Al de dagen dat ik leef. En voelen dat ik goed genoeg ben. Ik wil alleen maar gelukkig zijn met wie ik ben. Die in uw zon liever dan niet. Jouw voeten stonden haar poeien. Om die lengte haar voet mee hield. Die had zo op natte En door beken, En voor Van on moed. Sommige vies er niet in. Of dan heen, wel Stef, ook namens mij welkom in uh, de uitzending bij ons uh, in Inspiratieradio. Vertel eens over jezelf. Uh, wie ben je, Stef? Ja, ik ben uh, gewoon een jongen geboren in Amsterdam. Mm -hmm. Tuin de En uh, ik ben 54 jaar. Mm -hmm. En ik ben gewoon een leuk jongen. Leuke jongen. Okay. Nou, het en ik voel me ook nog een jonge jongen. Goed zo. Ja. En uh, even tussen. Uh, net heb, ik, heb je mij verteld dat je uh, eigenlijk door de eerste radio-uitzending tot dit werk bent gekomen wat je doet. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, het is zo. Ik stond uh, een jaar wat geleden in de Volkskrant met een artikel. En nog voordat ik het zelf gelezen had, werd ik gebeld door uh, diverse radio's ja. om uh, een interview. Waar ging dat artikel over? Het artikel ging over het feit dat ik in een jaar een uh, totaal papierloos kantoor gecreëerd had. Papierloos kantoor? Papierloos kantoor. Dat okay. was toen, uh, 2001, 2002, kennelijk best wel nieuws. Ja. Uh, ik had het zelf over me afgeroepen overigens. Ja. ik had een persbericht naar alle kranten gestuurd dat ik dat gerealiseerd had. Aha. ja. Dus je hebt het zelf bewerkstelligd. Ja. ja. Niet Mooi. weet onder dat ik op die manier ook in de belangstelling zou komen. Ja, ja. En zo ben je op de radio gekomen? Uh, ja, ja. Ja. Radio Noord-Holland, uh, Varoop 2, live. Ja. En, en wat heeft je dan tot dit werk? Want Kun je precies kun je uitleggen aan onze luisteraars wat je precies voor uh, ja, werk zeker. doet? Ja, uh, zeker. Ik kwam zo in het middelpunt van een belangstelling te staan... Ja. dat ik dat eng vond. En Aha. precies in die periode viel de juiste folder in de bus... om een workshop daarvoor te volgen. Ja. En dat was toevallig speaking circles. Aha. En... Daar heb ik meteen op ingetekend en die dag heeft in feite mijn leven veranderd. Ja, door de Speaking Circles cursus. Ja. ja. Want je geeft dat nu zelf? Ja. En uh, do waar doe je dat? Uh, in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Moren. Ja. oké. Okay. Ja. En uh, vaak of is dat maandelijks of twee wekelijks. keer in het jaar? Oh, wekelijks zelfs, ja. oké. Okay. En uh, hoe kunnen de mensen uh, bij jou uh, terecht voor Speaking Circles? Dat is een communicatietraining, overigens. Uh, luisteraars, kun je je website melden bijvoorbeeld? Uh, www.debeurs.com uh, en daar staat het hele programma op. www.debeurs.com. Ja, oké, okay, prima. En uh, waar kom je eigenlijk vandaan, uh, Stef? Uh, oorspronkelijk Amst Amsterdam, ja? Tuinderen Pozaan. En, en nu? Op dit moment woon ik in Hoorn. In Hoorn. Ook alweer twintig uh, jaar ongeveer. En heb je daar ook je, je kantoor gevestigd? Ja, kantoor -huis. Okay, Prima, ja. Heb je um, het idee dat je nu uh, zeg maar echt het werk doet wat, je, wat je, ook je levensdoel is? Ja, dat denk ik wel. Uh, dus je hebt en, je draai gevonden? Uh, ja, dit, dit is eigenlijk wel mijn bestemming. Okay. Hoewel daar altijd nog bijsturing in mogelijk is. Uh, ik ben nu uh, vooral dus met communicatie bezig. Ja? En je kunt je, je kunt je daar op verschillende manieren mee bezighouden. Ja. En als ik behoefte heb om bij te sturen, dan stuur ik bij. En hoe ben je, uh, zeg maar, na die periode dat je um, toch heel rationeel bezig was hè? met, met uh, cijfertjes? En uh, hoe, ben je dan, hoe is dan die ommekeer nou gekomen? Dus uh, wat heeft jou nou ertoe gezet om te zeggen van ik ga me met mensen bezighouden, met hun passie? Dat, dat is eigenlijk één dag geweest. Eén dag? Uh, de eerste dag dat ik een Speaking circle volgde, mm -hmm. uh, was s morgens uh, zoiets van knikkelende knieën, dood en, uh, en ook doodsangst uitstaand. Mm -hmm. En aan het eind van de dag wist ik: van oké, okay, als ik wat anders ga doen, dan is dit het begin. Ja, het geven van de cursus, ja. zeg maar. Want uh, zo ben je begonnen. Ja. En zeg maar uh, na het geven van die cursus, ben je toen nog verder gaan ontwikkelen? Heb je nog verder cursussen gedaan die je bent gaan geven of of heb je andere uh, op ander gebied nog ontwikkeld op persoonlijke ontwikkeling dat is eigenlijk eraan vooraf gegaan dus ik ben eigenlijk ah. in een periode van een jaar of 15 mijn oude werk als het ware ontgroeid. ja en ik was alleen nog ik was wel zoekende dus ja. van, waar ga ik nu naartoe ja uh, maar daar had ik heel veel ongeduld voor Aha. ik was heel ongeduldig en toen ik mijn geduld dus leerde oefenen ja toen gebeurde het ineens dus oh, okay. toen liep ik ineens tegen dit stuk aan. Dus van, oké, okay, nu weet ik het. Dit ja, is het. mooi. Jij ja, mag het uh, volgende nummer aankondigen, Stef. Oké, okay, dat, uh, dat is een nummer van uh, een vriend van mij. Mm -hmm. uh, componist uh, Wietse Stuurman. Mm -hmm. uh, ik heb hem leren kennen in Hoorn. En hij heeft uh, een paar van zijn uh, stukken ook gespeeld op een uh, workshop. Uh, Speaking Circles als, uh, als kerstworkshop uh, in yeah. de Oosterkerk in Hoorn. Mm -hmm. Uh, hij moest toen wel flink oefenen, want normaal speelt een componist zijn eigen stukken niet zo. Nee. En uh, zijn vaste pianist heeft dit dus ook gespeeld, Hans Wenink. Ja. Uh, het komt van de CD Four Pieces to Ease the Mind. Ja. En dit is het nummer Journey. Oké, okay, mooi. Je had uh, zeven jaar geleden een uh, goedlopend uh, boekhoudkantoor. Uh, kun je iets over vertellen wat, wat voor een kantoor je had? Ja, het was een, een allround administratiekantoor. Waarbij ik de administratie verzorgde voor uh, veel kleine bedrijven. Mm -hmm. uh, ook begeleide en uh, controleerde. Want uh, veel bedrijven gingen uiteindelijk uh, met de computerisering natuurlijk hun eigen administratie voeren. En wij deden dan de rest. Uh, ja, van heel klein een glazen wassen tot uh, heel groot beurs genoteerd mm -hmm. met uh, deelopdrachten. Had je ook personeel? Uh, ja, ik had uh, part-time personeel en, mm -hmm. en uh, ook variabel personeel. Ja. En ik begreep ook dat je een groot huis had ergens in het Gooi of zo, klopt dat? Nou, ik, ik heb wel in Baren gewoond. Baren. maar dat is ook Gooi, ja. Het, uh, het huis waar ik in Hoorn heb gewoond. Uh, ik heb eigenlijk ook altijd kantoor aan huis gehad, uh -huh. ongeacht het formaat van het huis. Dus dat... Uh, is ja. dus niet zo van, van invloed. Als er maar een kamer is waar ik kantoor kan houden, is het goed. Ja. Wat ik dus begrijp is dat je een heel goed lopend kantoor had... en je verdiende er gewoon heel veel geld mee. Ja, dat, dat zou ik ja, ook ja, kunnen het zeggen. ik begrip heel veel is rekbaar, ja, als... maar het liep heel, het... heel erg goed. Ja. En uh, ik hoefde er weinig moeite voor te doen, zeker de laatste jaren. Ja. En dat vind ik nou juist zo leuk. Want op een gegeven moment heb jij toen die cursus gedaan, de speaking circles. Mm -hmm. En toen heb je besloten op een gegeven moment ik van je begrepen... van wauw, dit ga ik doen no matter what, ik ga gewoon die cursussen geven. Kun je daar ja. iets over zeggen? Ja, de, na dus die eerste dag wat ik net al vertelde aan Christel... één dag was de omslag van, van doodsangst naar... hé, hey, dit vind ik leuk en, en dit is het voor mij het volgende stapje. Uh, toen moest ik natuurlijk nog wel eerst de opleiding doen. Dus dat was weer een half jaar later. Uh -huh. uh, daartussendoor speelden nog wat andere perikelen. En op een gegeven moment in januari 2002... Gebeurde er iets en meestal is een beslissing bij mij, als die maar belangrijk genoeg is, een flitsmoment. Een inzicht van oké, okay, nu een stap mm. zetten. Toen heb ik onmiddellijk mijn collega opgebeld waarvan ik wist van joh, jij wil groeien. Uh, jij mag mijn bedrijf overnemen, we hoeven er alleen nog maar een bak koffie over te drinken en klaar is Kees. Mm. Uh, zo is het eigenlijk gebeurd en toen heb ik even een tijdje niets gedaan mm. en daarna ben ik begonnen. En uh, we hebben het steeds over speaking circles. Luisteraars hebben geen idee wat het is. Kun je dat heel proberen kort uit te leggen? Ja, het is, het is eigenlijk een methodiek uh, van uh, spreken in het openbaar. Uh, waarbij je verbinding hebt met je publiek. Dat, mm -hmm. gaat, dat is eigenlijk de bottom line waar het over gaat. Verbinding met je publiek op dezelfde manier. Dat kunnen luisteraars natuurlijk niet zien. Zoals wij nu een gesprek met elkaar hebben. Wij kijken elkaar in de ogen, luisteraars. Juist, precies. Dat, dat is in feite waar het om gaat. Hmm. Dus dat is heel kort uitgelegd waar speaking suckers over gaat. Je yeah. diepste angst onder ogen zien en dan merken... Uh, dat er eigenlijk helemaal niks aan de hand is. Hmm. Dat is Zoals mooi. je weet uh, doe ik ook, uh, geef ik ook die trainingen. Sterker nog, we zijn samen opgeleid door de Amerikaanse oprichter... Steve, uh, hoe heet hij weer? Lee Klikstein. Ja. Um, en er was ooit eens een cursist bij mij die, uh, die zei... Van, wat ik nou eigenlijk het mooiste vind is dat je vanuit contact met jezelf contact maakt met de ander. En die heb ik vervolgens ook op mijn website gezet. Ik denk, ja, dat is misschien wel de kern... Ja. van het wezen van... Uh, van Speaking Circles. Ja. Ja. Oké, okay, we gaan even naar... Uh, naar muziek. Um, we gaan... Uh, luisteren weer naar een... Uh, nummer uit de film... As It Is In Heaven. Trouwens, de film die heeft een, een Oscar gehad. Een Oscar-nominatie in 2005. Um, Frida Halken... Fly With Me. Maar voordat, uh, voordat we de muziek inzetten wil ik nog vertellen... dat we hierna uh, een discussie weer gaan, uh, gaan hebben met een heel actueel onderwerp. Zeker leuk om de stef erbij is. De kredietcrisis en spiritualiteit. Het is dus een uh, film die moet je gewoon gaan zien. Uh, As It Is In Heavens uh, gaat eigenlijk over je droom waarmaken. Uh, het gaat over een Zweedse componist, maar ik ga er niet al te ver op uh, uitweiden. Het is, het is een film die gaat over je droom waarmaken en het hele leven is, is als het ware verwerkt in die film. Uh, voor mezelf heeft het het zoveel gedaan. Uh, het heeft me geïnspireerd tot het geven van een uh, workshop voor singles. om een partner te vinden op een andere manier dan gebruikelijk. En onlangs, afgelopen zomer, heeft het me geïnspireerd om een workshop te geven. Maak je droombaar. Zo, mooi. Zo, dan gaan we nu naar uh, de discussie. Na groot succes van uh, vorige uitzending, zijn we besloten om ermee door te gaan. En vanavond, zoals Richard al aangaf, is het onderwerp de financiële crisis. En dan vanuit een spiritueel gezichtspunt, dus vanuit een spiritueel point of view. Uh, Stef, ik ben wel heel erg benieuwd naar jouw mening over de crisis. Vertel eens, uh, wat, wat vind je daar nou van eigenlijk wat er allemaal zo gebeurt in de wereld? Ik denk dat als je producten gaat verkopen waar je totaal niet van begrijpt wat het inhoudt. Mm -hmm in zijn algemeenheid, dat het misgaat. Precies. Uh, ik, ik heb natuurlijk ook het een en het ander... alleen vanuit de kranten en uh, van het journaal. Ja. En als je dubbelgebakken dubbel lucht verkoopt... en je hebt geen ja. idee wat het inhoudt... en dat blijkt dus te gebeuren bij banken waarbij dat speelt... Ja. Uh, dat dat dan uh, misgaat. Ja. Uh, en uh, mijn idee is het ook niet zo... dat plotseling de economie uh, daardoor totaal zou hoeven instorten... Want we moeten allemaal eten, dus er moet ja. eten geproduceerd worden. Het gewone leven gaat in principe gewoon door. Precies. Als Albert Heijn uh, op de beurs minder waard wordt, wil dat niet zeggen dat het bedrijf slechter draait. Nee. Dat vind ik al zo apart, hè? Dat uh... Op een gegeven moment zijn de aandelen meer of minder waard. Hè? Dat is gebaseerd vooral op emotie tegenwoordig. Ja. Mm. En uh, daarmee kan dus een bedrijf ten gronde worden gericht. Of het kan ineens vanuit het niks het duurste bedrijf van de wereld zijn. Ik weet niet of jullie dat hebben gehoord. Dat Vorige week is, zijn de aandelen van VW, Volkswagen... Die zijn door manipulaties van, nou het een en ander zal ik verder loslaten, die zijn, is het beste het duurste bedrijf van de wereld. Dus groter dan zeven grootste autobedrijven daarna. Omdat er dus een aantal aandelen te weinig waren en die moesten opgekocht worden. Nou, ik zal je verhaal verder besparen. Maar dat is toch heel raar, weet je, mm. dat je dus op die manier dat, dat dingen worden bepaald kan waarden. Het zegt, ja. dus helemaal, het zegt dus helemaal niet zo gek veel over uh, de winstgevendheid van zo'n bedrijf. Nee, precies. Misschien maken ze zelfs wel minder auto's dan uh, ja, ja, daarvoor, precies. toen de waarde minder was. Ja, Weet ja. Je? ja. ja het, is, het is gewoon één big game. Het is gewoon ja. een spel. Ik denk wel overigens dat de huidige kredietcrisis ontstaan is bij, bij mijn grote vriend Bush. Want die, ze hebben nog eens teruggekeken en ik geloof al dat er in 2002 een uh, speech was van Bush van jongens iedereen moet een huis kunnen hebben in Amerika. Mm -hmm. Ook al heb je geen geld en dat moet dan ook nog gewoon een middenklashotel een huis, huis kunnen zijn. Ja. En we gaan gewoon de hypotheek uh, krediet, hoe zeg je dat? hypotheekvoorwaarden gaan we zodanig soepel maken mm -hmm. dat iedereen een hypotheek kan nemen. Ja. Nou toen zijn die twee grote banken in Amerika die zijn toen uh, dat die hypotheek gaan versoepelen. Ja en ook vervalsen. En later ook ja. uh, vervalsend. Dan is het nog eens een keer een hype geworden. Want op een gegeven moment zijn al die hypotheken naar Europa gekomen. Want de winst was veel hoger dan een gewone hypotheek. En daardoor is het heel, heel, de hele wereld is geïnfecteerd. Maar het, het zat wel bij weer Bush. En die heeft echt zoveel schade aan gericht. Ik, even duidelijk, het is natuurlijk mm. niet mijn vriend. Dat uh, zij blij zijn. Dat is een feestdag dat Barack Obama uh, in het Witte Huis uh, aantreedt. Maar... Uh, ja, dat is toch, hoe vind jij dat nou dat dat zo en zo kan? Nou, het is, het is in Nederland jaren geleden ook uh, gebeurd... dat als je een, een hypotheek bij een bank ging aanvragen... dat ze bepaalde normen hadden. Ja. En in die tijd dat ik me nog met uh, financiële zaken bezig hield... was ik het met die norm helemaal niet eens. Ja. Dan zeiden ze gewoon van nou, zoveel maal je inkomen... kon je dan als hypotheek hebben. Ja, dat nog is nog steeds? T, nou, die normen zijn misschien veranderd. daar heb ik me nu niet mm -hmm. meer bewezen gehouden. Maar in die tijd wel. En ik vond die norm gewoon niet, uh, niet correct. Want dan hoefde er maar een paar procent uh, meer rente uh, bij te komen. En het ging al mis. Mm. En dat is natuurlijk in Amerika gewoon gebeurd. Ja, Ze wisten van tevoren al bij het verstrekken van een zeer groot aantal hypotheken... dat gewoon die mensen het nooit konden ja. terugbetalen. Ja. En dan gaan de dollartekens in de ogen werken. En die tellen mee. En dan worden de intenties gewoon... Uh, ja, als je het over intenties hebt, dan, dan is het gewoon geld, geld, geld. En Christel, trek, dat nou, trek dat nou eens door. Hè? De dollartekens komen in die ogen. Maar we, ja. we wilden het parallel maken met deze kredietcrisis en de spiritualiteit. Ja. Wat is nou de betekenis volgens jou van deze kiezers? Dat mensen weer meer uh, met elkaar in verbinding komen, denk mm. ik. Want uh, het doet natuurlijk een hoop. Uh, mensen gaan in één keer pas op de plaats. Uh, mensen gaan weer met elkaar praten, meer communiceren met elkaar... Ik denk dat dat het doel is van de, van de crisis om toch weer mensen met elkaar in verbinding te brengen. En toch weer uh, te gaan beseffen dat niet alles om geld draait. Nou, mooi. Ja. In dat verband is het goed dat we Obama... Uh, ja, ik uh, ben er ook heel blij mee. gehoord van uh, Bush. Ja. ja, je moet er niet aan denken dat er nog een keer een republikein aan uh, het woord uh, komt. Ja, ik denk ook dat, uh, dat het een beetje de. Het, het materialisme waar we ontzettend uh, zijn ingedoken. Uh, eigenlijk wel een beetje de kern ook van het vissen tijdperk. Uh, het vissen uh, Diepe wateren, weinig contact met de zon. Maar wel het materiële wordt daarmee. Dus het aardse wordt heel belangrijk. Mm -hmm. um, daar stappen we nu uit. Hè? De Waterman tijdperk, daar, daar komen we langzamerhand in. En ik denk ook dat dat hele materiële... materiële dat de dat, dat, dat, dat ontzettende passie voor, voor materie en geld en zo... dat dat lang niet zo belangrijk is. Hè? Zoals jullie weten geef ik ook les. En dan zeg ik altijd... alles wat materie is en, en geld en dat soort dingen... dat is allemaal omgevingsfactoren. Maar waar het over gaat... dat is natuurlijk je eigen gevoel over dingen. En waar gaat het over? Hoe je zelf in elkaar zit. En dan is... Alles wat vanuit buiten komt, is gewoon minder belangrijk... dan hoe je bijvoorbeeld zelf naar dingen kijkt, hoe je voelt enzovoort. Hoe je met je partner bent enzovoort. Ja. Kleine, laatste conclusie, Stef, en dan gaan we weer naar uh, muziek. Gaan we... Je missie is veel belangrijker dan je materie om je heen. We gaan nu uh, luisteren naar het nummer van uh, de titelsong van ons programma... namelijk uh, Inspiratie... Uit de Joe, de musical, geschreven door Ad en Koen van Dijk, maar nu niet in de uitvoering van Mathilde Santing, zoals jullie gewend zijn van ons, maar een mannelijke artiest, een Nederlandse artiest, namelijk Marco Borsato. Zo krijgt het kind een idee, zo vindt de man wat hij zoekt, zo wordt de sterveling een held, zo wordt vooruitgang geboekt. De stem van iemand van hier, de mens bereikt. Op Stef, uh, we gaan het hebben over de wet van de aantrekkingskracht. Joepie! Oké. Okay. <laughs> uh, heb jij, uh, want we hadden het net uh, even erover, uh, daar heb jij ook heel veel mee, heb, de wet van de aantrekkingskracht. En uiteraard de uh, overvloed, de wet van de overvloed. Mm. Vertel eens, uh, hoe is dat bij jou? Is dat naar aanleiding van de secret gekomen? Of? Ergens toen de, toen de secret uh, bekend werd uh, en ik daarover las... En, uh, toen wist ik gewoon van, nee, hier ben ik al veel langer mee bezig geweest. Mm -hmm. uh, ik herinner me bijvoorbeeld in, uh, een jaar of twintig geleden. Uh, ik zou met mijn gezin, uh, twee kinderen en mevrouw, toen de tijd naar Amerika gaan. In de tijd dat ik nog niet zo'n verschrikkelijk inkomen had. Mm -hmm. Ik was wel zelfstandig. We besloten in, ik meen in maart van het jaar van, oké okay, met de kerst gaan we naar Amerika, naar Florida. Want er woonde een vriend van ons. Die was verhuisd. Maar goed, in die tijd moest je toch gauw rekenen op 10.000 uh, gulden voor ja. zo'n tripje. En op dat moment had ik het niet. Maar ik ging er gewoon van, nou, tegen die tijd is het er wel. Ja. Weet je, Dat was mijn principe eigenlijk. Ja. Van, uh, tegen die tijd dat ik het geld nodig heb, ach, dan is het er wel. Dan is het er wel. Ja. Mooi. Dus dat was eigenlijk je eerste uh, bewijs van dat de wet van de aantrekkingskracht werkt. Ja, ja. en, en uh, er wordt natuurlijk best wel geschermd met de secret. Maar het mm. is, er is niks nieuws onder de zon. Absoluut niet. Het, is, het is al... Ik vind alleen de, de dvd, uiteindelijk vind ik dat het om veel diepere waarde gaat dan mm. uh, de materie bijvoorbeeld. Ja, zeker. Vooral de intentie erachter. Hè? Ja, ik vind bijvoorbeeld het gevoel van vrijheid als je in een uh, waanzinnige auto rijdt. Laat uh, een of andere sportbaline noemen. Ja. Uh, dat gevoel van vrijheid kun je hebben in elke auto. En het gaat dus niet om die auto, het gaat om het gevoel van vrijheid. Precies. Dat is veel belangrijker. Ja. En wat nog veel belangrijker is, vind ik, uh, uh, je aangetrokken voelen tot datgene wat je komt doen hier. Mm -hmm. wat, jou, wat jouw doel is. Je levensdoel. Je levensdoel. En je daar dan voor, van alle kanten voor inzetten. Hoe kom je daarachter, Stef? Wat je levensdoel is? Nou, voor mijzelf is dat toch wel een zoektocht geweest van een jaar of wat. Ik denk uh, een jaar of vijf of zo. Want heb jij uh, in jouw, waarschijnlijk in jouw coachingspraktijk ook mensen die daar naar op zoek zijn? Zeker, ja. En hoe... Meer nog bij mijn partner trouwens, want okay. die is daar nog meer in gespecialiseerd dan ik. Mooi. <laughs> jouw partner, wat is haar naam? Uh, Paula Koekoek. Ze geeft, uh, een, heeft een reintegratiebedrijf yeah. waarin ik merk dat zij mensen op hun bestemming helpt. Oh, dat is heel mooi. Dus mensen ja. hebben echt het gevoel van, oké, okay, hier zit ik op mijn plaats. Ja. Dat is mooi. Wow. Overigens is een bestemming natuurlijk een momentopname. Het hoeft niet een eindbestemming te zijn. Toen nee. ik, toen ik een, dat administratiekantoor had... zijn er ook jaren geweest van, waarvan ik wist van dit is mijn bestemming. Ja. Alleen de laatste tien jaar niet meer. Nee, dat was toen was dat prima. Ja. En kijk, je groeit natuurlijk ook. En uh, iedere fase in je leven heb je weer een ander doel eigenlijk. Ja, vaak. je ontwikkelt door. Je ontwikkelt door, ja. En... Um, is ook jouw vrouw zeg maar um, helemaal betrokken geweest bij het begin ook uh, van jouw omschakeling? Sterker nog is er de oorzaak van geweest, okay. <laughs> uh, ik, uh, ik kreeg verkeer met haar in de jaarwisseling 2001-2002 mm -hmm. en in de eerste week, dus zeg maar een beetje het toppunt van verliefdheidsperiode, mm -hmm. uh, heb ik die stap genomen om mijn bedrijf te verkopen. En uh, zoals je waarschijnlijk weet, als je verliefd bent, dan uh, denk je dat je alles kunt. Ja. Uh, waarschijnlijk is dat ook waar ook. Uh, dus dat heeft mede heel erg geholpen om die stap te zetten. Zo van, oké, okay, nu, nu wordt het echt tijd. Ja, mooi. Ja. We gaan weer naar een nummer. En dat is van uh, Ajat met uh, Guido's Song. Stef, dit is uh, Ayad met Guido's Song. En daar wil je nog iets over zeggen. Ja, Ten eerste uh, hebben jullie wel gemerkt dat er helemaal niet gezongen wordt. Maar dat zegt niet zoveel <lacht> met uh, titels. <lacht> uh, toen ik dit nummer voor het eerst speelde, was dat in de auto... dat ik bij mijn moeder, toen ze nog zelfstandig woonde, naar huis reed. En dat was twee jaar ongeveer voordat ze overleed. Uh, en uh, je moet je voorstellen, ik ging in die sfeer naar huis. Dat mijn, ik was bij mijn moeder en ze... ze haar werd verteld toen uh, dat ze binnen een paar weken of een paar maanden in het bejaardenhuis terecht moest komen. Mm -hmm. En het was voor haar eigenlijk best wel een triest uh, gesprek, want ik voelde hem eigenlijk al aankomen. Dus ik zei tegen Monefria, je had natuurlijk liever voor die tijd dood willen gaan... in de plaats van eerst nog eens een keer verhuizen naar een bejaardenhuis. Het, uh, dat nummer speelde ik voor het eerst toen in de auto en dat was een heel triest eigenlijk voor mij. Dus uh, ik, ik, oké, okay, ik heb kunnen rijden, maar het stroomde wel, weet je wel. Toen uh, was het heel erg leuk. Mijn moeder verhuisde dus inderdaad heel snel naar het bejaardhuis. En binnen twee weken had ze zichzelf kennelijk zo opgepept. dat ze zich weer een taak had in het bejaardhuis. Want liep ze door de gang heen de post bij de buren te mm. bezorgen. Dus dat was wel heel mooi. En toen ze dus een paar jaar later overleed, hebben we dit nummer ook op de uitvaart gedraaid. Ah, mooi. Ja, ja dus ik kan me voorstellen dat het iets heel bijzonders voor jou betekent, dit nummer. Ja, een soort ankertje van hé, hey, het is toch eigenlijk wel heel mooi. Ja. Ik zag dat de cd heet Tantrika. Heeft dat iets met tantra te maken? Of? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, dat heeft je moeder nooit geweten, of wel? Nee, maar daar zou, <lacht> dat, dat zou ze niks meer hebben. Nee, nee, dus... Hé, <lacht> ja. hey, um, Stef, kun je nog eens even uh, iets meer zeggen over de wet van overvloed? Wat, wat betekent voor jou de wet van overvloed? Vertel de luisteraars, is wat betekent eigenlijk de wet van overvloed? Het, het allerbelangrijkste voor mij, zoals ik er op dit moment over denk, is... Uh, ook al heb ik het heel erg druk... Als ik, als ik één ding tegelijk doe en in het moment leef... dan heb ik een gevoel van overvloed in tijd. En mm -hmm. dan, kan dus, dan kan ik dus heel veel doen in een bepaalde tijd. Mm -hmm. Dat is het gevoel van overvloed. Overvloed is voor mij ook dat ik gisteravond in het uh, theater was... met een muziekoptreden van, uh, van een percussiegroep. En dat was gewoon een overvloed aan muziek en percussie en drum enzovoort... Overvloed is voor mij ook, zelfs als ik bijvoorbeeld wat minder verdien... met de kerstvakantie in de zon liggen, een weekje. Mm. Weet je, dat, dat zijn allemaal, overvloed kan in talrijke kleine momenten zitten. Overvloed hoeft helemaal niet per se met geld te maken te hebben. Maar kan natuurlijk wel. Mm -hmm. nou, de, de, de, de, opposite, de andere kant van de wet van uh, overvloed is uh, de wet van schaarste. Mm -hmm. Mijn vraag is aan jou, van, kun je dat beïnvloeden? Of je zeg maar, de wet van schaarste volgt of de wet van overvloed? Dat denk ik zeker. En hoe ja. doe je dat? De bed van schaarste is bijvoorbeeld ook als je uitgaat van concurrentie. Uh, en iedereen om je heen die ongeveer hetzelfde doet als jezelf als concurrent ziet. En uh, van overvloed uitgaan uh, is er ook van uitgaan dat iedereen die ongeveer hetzelfde doet als, als ikzelf, uh, dat daar genoeg werk voor is. Dat er genoeg mensen zijn die thuis die moeten komen bij die collega. Genoeg mensen die bij die andere collega moeten komen. En dat er ook genoeg mensen zijn die bij mij moeten zijn. Ja, ik vind het ook zo mooi dat, uh, nou bijvoorbeeld afgelopen vrijdag waren we nog even in de sauna hier in Zandvoort. En uh, nou jij vertelt over dat je een aantal dingen heel erg succesvol bent in, uh, in het verspreiden van, uh, van bepaalde informatie, zeg maar marketing. En uh, dus ik zeg tegen je van nou, dat uh, vind ik ook wel interessant. En hop, weet je, er komt gelijk een mailtje naar mijn kant op, terwijl we eigenlijk ook in wijze concurrenten zijn, naast dat we ook vrienden zijn. Mm -hmm. En dat is voor mij ook in feite de wet van overvloed. Hè? Dat je gewoon... Je concurrent ook het beste wenst. En alles ook faciliteert bij hun. Terwijl je eigenlijk ook in een concurrentspositie zit. Maar gewoon het totaal loslaat. En dat komt dan ook naar je toe. Dus die ja. mailtjes stuur je aan mij en ik stuur dat weer naar jou. En vervolgens groeien we samen. En dat is denk ik ook een beetje de kern van de wet uh, ja. van overvloed. De delen van wat je weet en ook delen van uh, waarvan je weet van hé, hey, dit heeft succes uh, voor mij. Dat, dat, dat moeten mijn collega's ook weten. Ja, ja. ja precies. Ja. Stef, we zijn er weer uh, aan het einde van, uh, van dit interview. Uh, nou, ik wil jullie heel erg bedanken. Ook uh, namens Christel. Jullie bedankt en, ook uh, voor de uitnodiging. Ja, ik vond het heel, uh, heel, leuk. heel leuk. We gaan zo uh, verder met de agenda. Waarin allerlei leuke cursussen en lezingen in Zandvoort en omgeving worden vermeld. Maar we gaan nu eerst luisteren naar Jason Mruz. En Colby Kellett met Lucky. Do you hear me I'm talking to you?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 Lieve luisteraars, dan zijn we nu aangekomen bij de agenda voor de komende maand. Op maandag 10 november hebben we een lezing van Het Belangrijkste Ben Ik door Willem-Jan van der Wetering. Hij was uh, tweemaal bij ons in de uitzending en dan toepasselijk in de Maand van de Spiritualiteit. Het is uh, op de Doelenzolder Stadsbibliotheek Haarlem. Dan woensdag 12 november hebben we een lezing van de heer Bommel en het Para Abnormale door Willem Venerius... Ook weer de Maand van de Spiritualiteit. En dat is uh, in het Jeugdhuis Achter de Kerk in Zandvoort. Wilt u zich opgeven voor deze lezing of wilt u meer informatie? Kijk dan op onze website www.inspiratieradio.nl. Dan op maandag 14 November een lezing van Reind en Gabriella Castra. in de ruimte van de vereniging Soefie Contact in Haarlem. En dan op donderdag 20 November hebben we een lezing over de gevoelige kinderen van deze tijd. Dat is in Casca, uh, aan de herenweg 96 in Heemstede. En dan hebben wij op zondag 23 november van onze eigen Stef de Beurs... workshop Speaking Circles, dat is een uh, dagworkshop... in Amsterdam-Noord aan het Vogelplein nummer 4. En uh, Stef, kun jij nog één keer je website noemen... wat de mensen zich kunnen opgeven? Uh, ja, dat is www.debeurs.com. Prima. En dan donderdag 27 november hebben we Circle Leef de Energie. Leef de nieuwe energie. En iedere laatste donderdag van de maand is dat in het draaipunt in Zandvoort. Oké okay, lieve luisteraars, uh, het zit er alweer uh, op. Uh, uiteraard uh, wil ik uh, heel erg uh, hartelijk uh, Stef uh, bedanken dat je uh, hier uh, bij ons bent. Verder uh, Herman Harms en Rob Spruit voor de techniek. Dat is echt weer super jongens, bedankt. En de volgende uitzending is op zondag 23 november van 8 tot 9 s avonds. En als gast hebben we dan Ellen Hokker uit Heemstede en zij is hypnotherapeut. En tot dan wordt de uitzending op zondag om 8 uur herhaald. En uh, nou nog steeds nieuw is dat de uitzending ook overdag wordt gehaald. En wel op woensdagochtend van 11 tot 12 elke week. Wij zijn. Christel van Wingerden. en Richard Buitenek En wij hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd. als waar hem, wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. Nou, we gaan nog even luisteren naar een gedicht. En dat heet heel toepasselijk luisteren. En dat heb ik uit het programmaboekje van Stef zelf uh, gehaald. En Stef draagt het gedicht voor. Stef, ga je gang. Okay. Luisteren. Als ik je vraag naar mij te luisteren... en jij begint mij adviezen te geven, dan doe je niet wat ik je vraag. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen... waarom ik iets niet zo moet voelen zoals ik voel... dan neem je mijn gevoelens niet serieus. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat jij iets moet doen... om mijn probleem op te lossen... Dan laat je mij in de steek, hoe vreemd het ook mag lijken. Dus alsjeblieft, luister alleen naar me en probeer me te begrijpen. En als je wilt praten, wacht dan even en ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.